7 uur, Gert Kluik met het NOS-journaal. Duitsland wil dat Griekenland onder controle komt te staan van een begrotingscommissaris van de Europese Unie. Dat staat in een uitgelekt Duits voorstel dat in handen is van de Financial Times. Volgens het voorstel zou Athene toestemming moeten krijgen voor alle besluiten over zijn begroting. In het stuk staat dat Griekenland tot nu toe te weinig doet om de financiën op orde te brengen. Griekenland onderhandelt op dit moment met de EU en het IMF... over een nieuw pakket aan leningen ter waarde van 130 miljard euro. De gesprekken verlopen moeizaam. In een afkeerkliniek voor drugsverslaafden in de Peruaanse hoofdstad Lima... zijn bij een brand zeker twintig mensen omgekomen. Er zouden ook tien mensen gewond zijn. De kliniek staat midden in een dichtbevolkte wijk. Brandweerlieden proberen het vuur met mannenmacht te blussen. De oorzaak van de brand in Lima is nog onduidelijk... Er zijn berichten dat het vuur begon nadat het matras van een patiënt in brand vloog. President Sarkozy krijgt in zijn campagne voor een nieuwe Amstermijn steun van bondskanselier Merkel. Ze zal tijdens de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen een aantal campagnebijeenkomsten van Sarkozy bezoeken. Dat heeft de secretaris-generaal van Merkels partij, de CDU, gezegd in Parijs. Op een bijeenkomst van de UMP, de partij van Sarkozy. De presidentsverkiezingen in Frankrijk worden in april en mei gehouden. Sarkozy moet zich nog officieel kandidaat stellen. De Nederlandse hockeysters hebben hun eerste wedstrijd in de Champions Trophy in Argentinië gewonnen. Titelhouder Oranje versloeg China met 3-1. Liedewijn Welten maakte twee van de drie Nederlandse doelpunten. Morgen spelen de Nederlandse hockeyvrouwen in groep A tegen Groot-Brittannië.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 Goedenavond en welkom bij aflevering 9918. Er wordt gevoetbald vanavond en de vroege wedstrijd is Heerenveen tegen FC Utrecht. Heerenveen draait lekker en FC Utrecht, nou ja, misschien dat het na die 1-1 tegen PSV... helemaal de andere kant op gaat en dat het veel beter gaat met de Utrechters. Of dat zo is, dat weet Henk Kok. Nee, dat is absoluut niet zo. Heerenveen draait gewoon goed. En we hebben nauwelijks 15 minuten gevoetbald. En de stand is al 2-0 in het voordeel van Heerenveen. Door de doelman van Bas Dost na een hoekschop van Narsing. Prima ingekopt door Dost en de centrumverdediger van Heerenveen, Gauw Leeuw. Ik kreeg binnen het 16-metergebied alle gelegenheid om de bal te controleren. Schotenbal bal binnen en ik vond er geen sterke reactie van de doelman van Utrecht Fernandez. Maar er staat wel 2-0 in het voordeel van Heerenveen. En er komt er nu 3-0. Even kijken, binnen het 16-metergebied wordt geschoten. Die bal gaat maar net en net en net voorlangs. En zo blijft het verlopen bij 2-0. Er zijn nog drie wedstrijden om kwart vracht. NAC tegen de Graafschap. En in Almelo Heracles tegen Excelsior. En de late wedstrijd is de topper van vanavond. Roda tegen. Ja, het was de koploper AZ. Maar gisteravond is PSV eroverheen gegaan. Maar er is niet alleen voetbal vanavond. Er is ook uh, WK sprinten. Dan hebben we het over schaatsen in Calgary. Langs de lijn zaterdagavond van 7 tot 11 met sport en. muziek. Trump met It's Raining Again. Ja, Utrecht doet het leuk tegen Ajax. Eh, nog beter, eh, of ja, niet nog beter. Maar tegen PSV was helemaal verrassend die 1-1 vorige week. En dan uit bij Heer de Veen. En dan lukt er helemaal niks meer, Henk Kok. Nou, ik vond die 6-4 tegen Ajax vond ik wel heel leuk. Hè? En die 1-1 van de afgelopen zondag tegen PSV was natuurlijk ook aardig. En dan gaat Jan Walters hier naar de Heerenveen... met de bedoeling natuurlijk om gewoon die 0 achterin vast te houden. De defensie die moest gewoon staan. En vanuit die gesloten defensie wilde... Utrecht gewoon proberen te counteren tegenover de Herenveen. Van Herenveen heeft in Utrecht Utrecht gewoon weggecounterd met 4-1. Maar uh, die tactiek van uh, Jan Wout is die laag met in een kwartier uh, lag die al helemaal aan het duigen. Van binnen een tijdbestek van een kwartiertje had Herenveen uh, al drie kansen gehad. En als je dan twee doelpunten maakt Herenveen, dan doe je toch iets niet goed. Dost die maakte de 1-0 na een genoegschop van Narsing. En Dost had kort daarvoor ook al een behoorlijke kans gehad. Hij stond in het centrum met zijn alles op je penalty stip. Er werd een vrije schop genomen vanaf de linkerkant van Laparra. En Dost was de enige die zich aan die kluwen van spelers ontrok. Hij dook op bij de tweede paal. Hij schoot die bal in, maar er lag de keeper van uh, Utrecht, Fernandez. Die lag nog in de weg. Die tikte de bal er buiten de palen. Maar de daarop volgende hoekschop, een spelhervatting. Dus weer de tweede spelhervatting. Toen werd de bal wel binnengekopt door Dost. En dan kijk je toch een beetje naar de jonge verdediger, centrale verdediger van de Hoorn. Hij is lang, misschien nog wat langer dan, uh, dan Dost. Maar zijn timing is niet zo goed als die van Dost. En Dost maakte daardoor zijn 17e doelpunt. En toen even later Gouwe Leeuw, de centrale verdediger van de Heerenveen de bal gewoon stiljes kon. Aannemen in het 16-meter gebied. Ook nog een controle. Kon brengen net binnen de 16-meter lijn. Ja, niet eens zo sterk inschoot, maar Fernandes. Ik vond er geen sterke reactie. Ik kon niet zeggen dat het een blunder was. Maar sterk was de reactie ook niet. En zo staat Heerenveen dus met 2-0 voor. Van Parra probeert er weer langs te gaan vanaf de linkerkant van het veld. Van Parra die speelt voor Asaidi. Asaidi uh, die speelt voor de Afrika Cup, maar die zal binnenkort wel terugkeren. Met een Achillespace bestuur trouwens. Omdat zijn land Marokko al is uitgeschakeld door nederlagen tegen Tunesië en Gabon. Dus uit die is vrij spoedig terug, denk ik, hier in Heerenveen. Maar dan wel met een blessure. Laat ik even gaan kijken naar de wedstrijd. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Is het nog wel een wedstrijd met die 2-0 achterstand voor Utrecht? Want ze moeten nu ruimte weggeven. De bal is achterin bij Doken smit Kent u allemaal nog wel. Van de wedstrijd tegen Feyenoord. In no time kreeg hij met een ruwe tackle op schaken. En kreeg hij toen een rode kaart. De bal is bij Van der Bussen. En Van der Bussen schopt hem richting Bas Dost. Het was in dit geval was het Elmer. Die probeerde de bal door te kopen naar Bas Dost. En dan kan Van La Parra die kwam hem nog binnenhalen binnen de, voor, de, voor de zijlijn. Jawel. We spelen hem even terug naar Breuer. En dan Breu weer naar Kruiswijk. Kruiswijk is de man die er voor zomer speelt. Hij begon heel goed aan deze competitie. Kruiswijk. Zes wedstrijden gespeeld. Maar toen kwam de nederlaag tegen Twente 5-1. En toen hebben we Kruiswijk nooit weer gezien. Toen kwam zomer namelijk. 2-0. Ja, in een weinig boeiende wedstrijd. In deze fase althans. 2-0 voor Heerenveen. We gaan kijken wat er in het buitenland gebeurt. Dus allereerst de Bundesliga. Daar won Borussia Dortmund met 3-1 van Hoffenheim. Bayern München tegen Wolfsburg 2-0. De tweede was van Ayen Robben. Werder Bremen tegen Bayer Leverkusen 1-1. Augsburg, Kaiserslautern 2-2 en Hertha tegen HSV 1-2. Bayern München gaat een kop met 40 uit 19. Dat is net zoveel als Borussia Dortmund, maar Bayern heeft een beter doelsaldo. Schalke 04 speelt nu, heeft 37 uit 18... maar staat nu wel achter, vlak voor rust, tegen Köln. Het is daar 1-0. En Gladbach heeft er 36 uit 18... kan dus op 1 punt komen van de beide koplopers... maar speelt morgen. En dan de vierde ronde van de FA Cup in Engeland. Liverpool schakelt Manchester United uit. En een winnende vlak voor tijd kwam van Dirk Kuyt. Het werd 2-1. Queen's Park Rangers Chelsea eindigde in 0-1. En nog meer buitenlands voetbal... want moet El Hamdoui is dit weekend in Italië om met Fiorentina te onderhandelen over een contract. Ajax heeft de aanvallen toestemming gegeven om de gesprekken met de Italiaanse Serie A club aan te gaan. El Hamdoui, 27 jaar, inmiddels maakt al ruim een jaar geen deel meer uit van de selectie van Ajax. Fiorentina heeft El Hamdoui al aan een eerste medische keuring onderworpen.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 Assim você me mata. Ai, se me te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Que je hein? Ai se eu te pego Michel Telo was dat. We gaan praten met Sebastian Timmerman over de sprint in Calgary op die Olympic Oval. Uh, Sebastian, ik lees overal, Nederland doet mee, maar mag geen medailles verwachten. Klopt dat een beetje of heb je toch nog een uh, beetje hoop? Nou, bij de vrouwen uh, uh, denk ik wel dat dat uh, redelijk raak is. Bij de mannen verwacht ik absoluut wel medailles. Sterker nog, voor mij is uh, Stefan Groothuis eigenlijk wel de topfavoriet. Aangezien hij een heel constant seizoen rijdt. En aangezien hij echt een van de regelmatigste rijders is als je kijkt naar de concurrenten. Zeg maar, als je dat vergelijkt met de concurrenten. Ik vind Groothuis dit seizoen regelmatiger dan Davis. Ik vind hem regelmatiger rijden dan bijvoorbeeld Q-Yuk Lee, de titelverdediger. Dan T.B. Mo. Alleen Stefan Groothuis heeft in het verleden toch ook al wel een aantal keer gehad. Dat als het om het echie ging. Dat er dan altijd wel een moment of in een WK sprint met vier afstanden één race was. Waar hij fouten maakte en waar hij een goed klassement vergooide... als hij dat nou weet te voorkomen dit weekend... als hij laat zien dat hij wat dat betreft uh, uh, gegroeid is... de ervarendste Nederlandse rijder is van, het, uh, van de sprinters... Dan zie ik Groothuis echt minimaal op het podium eindig. En wat ik al zeg, dan is hij voor mij een van de topfavorieten. Om als derde Nederlandse man voor de vierde keer wat betreft Nederland in totaal wereldkampioen sprint te worden. Eén concurrent heeft trouwens al afgezegd, dat is Pekka Koskela, die is eruit. Die heeft zich een half uurtje geleden ziek afgemeld. En Koskela was vorige week in Salt Lake City nog in hele goede vorm. Dus dat is een concurrent minder voor Stefan Groothuis. Je hebt er al een paar genoemd. Wie zijn de grootste concurrenten? Uh, nou, Davis dus. Uh, um, ja, ik denk toch ook nog wel nog steeds Q-Yuk Lee. Alhoewel die de hele tijd aangeeft dat hij een uh, knieblessure heeft. Maar ja, hij is vier keer al de truc, uh, wereldkampioen, ja, wereldkampioensprint <laughs> geweest. En het is een aparte, die Koreaan. Uh, en het zou me ook niet verbazen als die hier straks in één keer weer lachend rondrijdt naar allerlei toptijden. Dus die Lee moet je altijd in de gaten houden. Jamie Gregg vind ik gevaarlijk. Dat is een Canadees die dit seizoen goed rijdt. Morrison misschien wel. En misschien komt er ook wel een grote concurrent uit eigen land. Namelijk Hein Otterspeer. Die vorige week in de B-groep in Salt Lake City, dus toen de camera's uitstonden... gewoon twee hele goede, uh, of eigenlijk vier goede afstanden reed. Er werd één keer gedisqualificeerd omdat hij een blokje wegdikte. Maar goed, reed wel vier goede afstanden qua tijden. Dus Hein Otterspeer, die zie ik ook zo wel... Uh in de buurt komen van het podium. En uh, tot slot wat betreft de mannen... eventjes aandacht alvast voor uh, de laatste rit op de 1000 meter. Dat wordt de laatste rit van vandaag ook. Rond de klok van kwart voor twaalf in Nederland. Even speciale attentie voor die rit. Groothuis tegen Davis. Kan het mooier om de eerste dag bij de mannen af te sluiten? Ja, die mannen moeten natuurlijk nog een hele tijd wachten. We beginnen straks uh, met de vrouwen. Uh, heb jij daar nog een beetje hoop op medailles? Mm, ja, misschien Margot Boer. Uh, dat, dat vind ik eigenlijk de belangrijkste, denk ik, wat betreft Nederlands voor, uh, uh, Nederlands voor de medailles. Ja, meest constante, maar dit seizoen nog niet echt een piek uh, uh, gehad eigenlijk. Alhoewel ze wel weer Nederlands kampioen sprint werd. Maar goed, dit is het piekmoment, zegt ze de hele tijd. Uh, ze wordt kritisch gevolgd uh, sinds Marianne Timmer eigenlijk daar de hoofdcoach is geworden bij Liga. Dit seizoen Timmer echt uh, volledig eindverantwoordelijk. Nou, dan wordt je meteen ook kritischer gevolgd in Nederland. Uh, uh, dat heeft ook wel tot, uh, tot dat kritiek geleid, dat het allemaal niet goed zou lopen. Dat liep het trouwens ook niet. Kijk maar naar uh, ploeggenoten van Margot Boer, het Gerritsen. Maar Boer was deze week vrij kalm en cool en zei dit weekend moet het gaan gebeuren. Dit is ons eerste uh, uh, richtpunt geweest in het seizoen. En na dit weekend mogen jullie ons voor de eerste keer eigenlijk afrekenen. Maar als Boer, die zou wel op het podium kunnen eindigen. Gerritsen uh, denk ik eigenlijk minder. Die heeft gewoon een moeilijk seizoen. Oenema de duizend meters lopen wat, wat minder eigenlijk sinds de Nederlands kampioenenwet uh, in november. En Leenstra die zal wel veel tijd verliezen op de 500 meter. Dus Boer is wat mij betreft inderdaad de Nederlandse dame voor een podiumplaats. Maar de topfavoriete bij de vrouwen, dat is natuurlijk Christine Nesbitt. Koningin van de 1000 meters en dit seizoen ook al goed veel progressie geboekt op de 500 meter. Ze daar niet te veel tijd verliest op haar concurrenten, dus onder wie de Koreaanse Sangba Lee. Ja, dan moet Nesbitt hier bijna fluitend wereldkampioen gaan worden. Jenny Wolf hoor ik je helemaal niet meer noemen. Nee. Nee, nee ja, Jenny Wolf heeft dit seizoen al moeite om uh, 500 meters te winnen in de wereldbeker. Uh -huh. uh, um, ja, en 1000 meters, dat is dan voor haar echt veel te ver. Dus Jenny Wolf is voor mij geen favoriet inderdaad voor het, uh, voor het podium. Dat zou me verbazen. Nee, wat betreft de concurrenten, de, de niet-Nederlandse concurrenten van Nesbit... kom ik eigenlijk uit bij Richardson, de Amerikaanse. Alhoewel die ook niet echt uh, uh, iedere week uh, heel constant presteert. Misschien de Chinese Yin Yu, maar die heeft ook weer wat minder 1000 meters gereden uh, recent. Wel op de 500 meter, heel erg sterk. Sangwa Lee, de Koreaanse, die is wel gevaarlijk en die kan ook nog wel goed zijn op de 1000 meter. Maar eigenlijk behalve Nesbit, is wel opvallend bij de vrouwen dat er, maar, dat er eigenlijk niemand is die dit seizoen heel constant heeft gepresteerd. Als je vier afstanden, vier sprinterstanden reed in een schaatsweekend, twee keer 500, twee keer 1000, De ene keer werden ze vierde of vijfde of tweede of derde en de andere keer werden ze negende, tiende, elfde en dertiende. Dus uh -huh. die, dat, dat constante zit er bij, bij niemand eigenlijk echt in. Dus het, dat, dat kan natuurlijk wel tot een heel spannend toernooi gaan leiden bij de vrouwen. Oké, okay, we zullen het allemaal afwachten. Over een drie kwartier, veertig minuten begint het bij jou in Calgary. Ja, met de 500 meter bij de vrouwen. Oké, okay. Henk Kok bij Heerenveen FC Utrecht nog 2-0. Ja, het is nog steeds 2-0 voor Heerenveen en er gaat geen enkele dreiging van Utrecht uit. Of ze nu dan een hoekschop mogen nemen aan de rechterkant van het veld. En ik zie vooralsnog geen kentering in deze wedstrijd. Het lijkt er een beetje op alsof Heerenveen met twee vingers in de neus voetbal had van op geen, op geen enkele manier in de problemen. Maar laten we even gaan kijken naar deze ingooien van Utrecht bij de kornervlag van Herenveen. Nou, het weer de nodige tijd neemt Utrecht daarvoor. Er is ook weinig beweging. Wie wil die bal nou eigenlijk hebben? Die bal die gaat naar Duplam, maar die wordt weggekopt door Breuer. En dan is het Elm die bal verder transporteert richting Dost. Dost op de huid gezeten door die Van der Hoorn. Die hele jonge verdediger. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Daar kan Fernandes. Heeft goed meegespeeld. In dit geval kwam van de doellijn af. Alvorens dat Narsing gevaarlijker kon worden. Ik vind het allemaal een beetje tam Utrecht. En het speelt helemaal. Althans als ik dat even zo mag benoemen. Naar het hart van Jan Wouters. Van Jan Wouters was het toch een heel andere voetballer. Dan ik hier in Utrecht zie. Van ik vind het allemaal veel te lief en veel te aardig. En Heerenveen wordt het wel gemakkelijk gemaakt. En Heerenveen, ja, Dat voetbalt in een, in een beschaafd tempo. Er ligt helemaal geen hoog tempo in deze wedstrijd. Ze hoeven niet zo beducht te zijn voor de counter. Van de counters die Utrecht heeft kunnen opzetten. Die waren zeer sporadisch. ...en ook nog buitengewoon slecht uitgespeeld. Het is nu Kruiswijk die de bal even in de breedte speelt naar Gouwenleeuw. En dan vraagt Doker Smit weer om de bal. En Doker Smit weer even terug naar Van den Bussen Er wordt helemaal geen risico genomen door Herenveen. Het is geen buitengewoon aantrekkelijke wedstrijd... ...omdat Utrecht gewoon te weinig tegenstand kan bieden. Verdiende voorsprong voor Herenveen Vier kansen gehad in twee doelpunten. Dus een hoog rendement voor Herenveen 2-0. so i came to this strange world hoping i could learn a bit about how to give and take but since i came This is a happy end, come and give me your hand I'll take you far away I'm a new soul, I came to this strange world Hoping I could learn a bit about how to give and take But since I came here, I felt the joy and the feel Finding myself, making every possible Soul het nummer en het is van Jaël Naïm. Het Nederlands vrouwenhockeyteam heeft de eerste wedstrijd... op de Champions Trophy met 3-1 gewonnen. Uh, Philip Koken zocht na de wedstrijd de bondscoach Kaldas op. Max, ben je opgelucht naar deze overwinning? Nee, ik ben blij. Uh, 3-1 gewonnen. Ja, maar je mist zes strafcorners in de eerste helft. Je hebt heel veel kansen gehad. Je was veel beter, maar je maakt ze niet. Dat klopt, maar je is de wedstrijd van het toernooi. En die zijn altijd gewoon lastig. Er is tegenwoordig in de Nederlandse... in die FVA, zeg maar, in de competitie... gewoon geen enkele team dat gewoon minder is. De top 8 van de wereld is heel, heel close. En um, de feit dat we hebben gewoon gewonnen... dat we zijn dingen om te verbeteren... Uh, zoals bijvoorbeeld de corner. Um, dat, dat, dat maakt me blij. En dat uh, betekent dat we kunnen groeien in het toernooi. En dat gaan we wel doen. Wat was zwaarder eigenlijk, de tegenstander of hier de omstandigheden? Want het is nogal warm hier. Ja, het is heet, maar dat is heet voor iedereen. We zitten hier ruim 12 dagen. Dus we zijn al aan gewend. Al de tijdstip om te starten is niet zo gunstig voor ons. Maar China is een heel goede team. Alle drie AZ6 landen zijn super zwaar om te spelen. Uh, zijn levensgevalling met de counters. Nu hoeft de ballen één keer te verliezen in, in, een, in een plek dat misschien onschuldig lijkt. Dan zijn ze aan de andere kant van het veld. dus uh, Het was de the China, dan de omstandigheden. Dus omstandigheden zijn voor ons uh, niet meer een issue. Toch, er was nog een fase in de tweede helft dat China erg grote kansen kreeg. Heb je je toen nog uh, zorgen gemaakt? Toen zag ik je ook een paar keer van de bank opspringen. Nee, er was echt, uh, het was echt uh, niet uh, zorgen over maken. Omdat, uh, de wedstrijd is lang en, uh, het gevoel heerst in de, op de bank en bij mij en bij de mijnen dat controle gewoon was er in de wedstrijd, dus dat we beter waren. Alleen je wil gewoon graag dat, uh, zeg maar, uh, hoe zeg dat, dat, dat, dat upper hand in de, in de wedstrijd gewoon vertalen in goals. En, en wanneer die goals niet vallen, denk jij, soms denk je van mm, als eentje tegenkomt, wordt het zwaar, en dan wordt heel snel uh, zeg maar 1-1, en dan, dan weet je dat we gewoon hebben een zware middag, maar. Uh, het gevoel dat er weer bij iedereen was, dat was wel te doen en uh, dat bleek te zijn. Max Galdas, uh, de bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Hij is terug in zijn geboorteland, Argentinië. En daar won Nederland met 3-1 van China in de eerste wedstrijd van de Champions Trophy. Het geluid wat u op de achtergrond hoort is de FC Utrecht. En nu luisteren we naar Henk Kok. We hebben 40 minuten gevoetbald in Heerenveen en de stand is 2-0 in het voordeel van de Vriesen. En Bas Dost had zijn 18e doelpunt moeten maken. Een voorzetje van Elm, prima voorzet, maar Dost komt vrij voor de goal. Weer een misverstand tussen Wuitens en Van der Hoorn. Van der Hoorn probeerde zelfs de voorzet van Elm eruit te halen. Maar Bas Dost die komt er van zeer nabij bij tegen de borst van Fernandes. De bal komt weer voor de goal, kopbal Dost. In de handen van Fernandez. Goed naar beneden gekopt. de bal de voorzet vanaf de linkerkant door Bas Dos. Wat is die man toch voortdurend gevaarlijk en dan zie ik Wuitens gebaren van ja haal die voorzet er toch uit die bal en die moeten niet voor de goal komen ja Wuitens, maar je moet ook een beetje goed opspringen tegen Dorst aan dat hij niet zo ongehinderd die bal binnen kan koppen. Je kan je medespelers hebben dan allemaal verwijten, maar het ligt ook een beetje aan jouzelf als ik zo vrij mag zijn dat vanaf deze plaats op de tribune even op te merken. Dus het me 3-0 moeten staan. Dat is niet gebeurd. Dorst nog op 17 doelpunten en dan moet ik even terugdenken aan de wedstrijd tegen PSV. Toen heeft Utrecht enige hoop geput uit dat gelijke spel. Ze moesten minder tegendoependen krijgen van voor de winterstop. Gemiddeld twee doependen tegen. En nu hebben ze ook alweer twee doependen moeten incasseren. Maar het is allemaal zo pover in aanvallend opzicht, wat Utrecht laat zien. En ook in verdedigend opzicht. Het is zelfs zo dat het kraftverschil eigenlijk gewoon te groot is. En dan krijg je eigenlijk geen leuke wedstrijd van een wedstrijd. Die krijg je alleen maar als de stand een beetje spannend is op het scorebord. En als de tegenstander ook een beetje echt tegenstand kan bieden. En dat doet Utrecht in onvoldoende mate. Van ze hebben nog geen geen enkele echte kans gehad. Gerd nu van Utrecht. De aanvalsleider aan de rechterkant van het veld. Maar de paas is alweer slecht op die Dipalië En dan kan Heerenveen het overnemen. Vanaf de linkerkant gaat het gebeuren door Van La Parra. Nee, het is dit geval Narsing. Die even uit was geweken naar de andere kant. Nee, Van La Parra was het toch. Nou, laat ik nog even kijken naar de aanval van Utrecht. Die sterft alweer in schoonheid. Of de schoon schoonheid een zeer misplaatst woord is. 42 <lacht> minuten gevoetbald. 2-0 voor Heerenveen. We gaan even praten over nak de Graafschap. Dat is een van de twee wedstrijden die om kwart voor acht beginnen. Nak nummer 11, 9 punten voorsprong op nummer 17. De Graafschap, want de Graafschap bakt er heel weinig van. Floor 7 van de laatste 8. Vorige week tegen 10 man van Heerenveen verloren ze nog thuis. En ja, Nak uh, doet het redelijk, maar dan wel thuis. Want uit vorige week verliezen van uh, Excelsior. Daar proberen ze nog steeds overheen te komen. Waarschijnlijk Richard van de maanden. Ja, dat is een klap die hier in Breda hard is aangekomen. Omdat er eigenlijk helemaal niets van het spel klopte bij NAC vorige week op Boudenstein. Een 3-0 nederlaag. En dat mag natuurlijk niet tegen de hekkensluiter. Zeker in de eerste wedstrijd na de winterstop. Dan is het vertrouwen toch altijd wel weer aanwezig bij een ploeg. Zeker bij NAC. Een middenmotor dat normaal gesproken natuurlijk moet winnen van Excelsior. Maar dat gebeurde dus niet. Grote gevolgen. Want NAC verloor de aansluiting met de bovenste negen. Liep ook nog eens tegen. Een aantal schorsingen op. Drie spelers zijn er daarom vanavond niet bij. Luiks, Bonifacia en Bottegin. Ja, en ook de geloofwaardigheid van de spelers is toch wel een klein beetje in het geding geraakt. Als je met 3-0 verliest dus bij Excelsior. En dus is het vanavond de wedstrijd van de Revanche. Je zei het al een beetje, thuis is NAC sterk. Eén keer maar verloren dit seizoen nog van FC Twente. Hier in het Radverlegstadion. Toen werd het 0-1. Maar verder gelijke spelen en overwinningen. Het avondje NAC dat staat met Meestal wel voor een goed resultaat. En de mensen gaan er hier in Breda eigenlijk ook vanuit dat er vanavond gewonnen gaat worden van de graafschap. Waar het doemscenario angstig dichterbij aan het komen is. Een dramatisch vorig weekend. De graafschap verloor zelf thuis met 2-0 van Herenveen. En de ploegen om de graafschap heen. Excelsior, VVV, ook NEC wonnen allemaal. En dus zijn de achterhoekers nadrukkelijk in de problemen geraakt. Kijken we nog even naar de opstellingen. Tot slot een heel nieuw centrum bij Nak Breda daar valt op dat Jordi Buijs Vanavond Een kans krijgt in het hart van de verdediging. Samen met Milano Koenis. heeft allemaal met de blessures en de schorsingen te maken. Verder zakt Lasnik een linie ten opzichte van vorige week. En is Kolk er niet bij. Heeft last van diarree. Zit op de bank. is misschien ook wel logisch. Want dan ben je het snelste bij de wc. Hij is er niet bij. En voor hem in de plaats speelt Schalk in de punt van de aanval. De jonge speler die het in het begin van dit seizoen zo goed deed. Bij de Graafschap eigenlijk nauwelijks... Uh... Opmerkelijke zaken. Meijer en Rozen, die eigenlijk het hele seizoen al spelen bij de Graafschap, keren terug na een schorsing. De wedstrijd om kwart voor onder leiding van Paul van Boekel. Henk Kok kijkt hoe de Heerenveen FC Utrecht zich sleept naar het rustsignaal. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Ik kijk nu naar de aanval van Utrecht, trouwens. Er is Gernd die die bal probeert af te spelen op Lili Pali. Maar dat mislukt. Dan zat de verdediger Kruiswijk Die zat ertussen voor de En dan probeert aan de andere zijde, aan de linkerkant, ...probeert Narsing nu even in balbezit te komen. Maar die is de bal kwijtgeraakt. Zo waar Utrecht met veel spelers op de helft van de Die bal die wordt in de breedte gespeeld naar Azara en dan naar Lili Pali. Maar de paas van Lili Pali is niet goed. Er zit Judith iets terug. Maar toch komt die bal weer in bezit van Utrecht. Maar dan heeft de scheidsrechter, in dit geval Borg. Die heeft al voor het Russenjaar gefloten. 45 minuten gevoetbald. Ereveen overheerst. Vijf kansen gehad. Twee doelpunten. Doelpunt van Dost en doelpunt van Gouwenleeuw. Waarmee het totaal van Dost als de topscorer van de Eredivisie is gekomen op 17. En dan nog even praten over Herakles tegen Excelsior. Een wedstrijd die ook zo om kwart voor acht begint. Excelsior dacht vorige week, ach we zijn eindelijk van die laatste plaats af. Maar dat duurde nog geen 24 uur, want toen won ook VVV van Feyenoord... en was Excelsior weer gewoon laatste. Maar ja, het is wel een goede start winnen met 3-0 van NAC... bij de herstart van de competitie. Herakles deed het heel wat minder verloor uit bij Groningen. Maar Herakles thuis is bijna niet te pakken, Frank Wieluid. Nee, maar uh, daar treft het doorgaans tegenstanders... die niet gewend zijn om op kunstgras te ja, spelen. Ja. En dat heb je met Excelsior natuurlijk. Is ook uh, nog dezelfde mat... Het is een soort glijarde. Het moet wel haast bijna dezelfde mat zijn. Ik geloof dat ze bij Herakel wat vaker verversen. qua mat. Omdat degene die hem neerlegt hier ook een grote sponsor is. En uh, dat zal bij uh, Excelsior overigens weinig anders zijn. Maar of ze daar zo vaak verversen, durf ik eerlijk gezegd niet hardop te zeggen. Nou ja, Kunstgras en Kunstgras. Ze zijn het in ieder geval allebei gewend. Maar Heracles heeft uh, dit seizoen voor het eerst een keer een uitwedstrijd op Kunstgras gewonnen. Dat was bij Excelsior. Dat moet Excelsior nog maar eens zien uh, te doen. En dat zou dan uitgerekend vandaag kunnen. Na die goede start inderdaad. Vorige week tegen NAC en dat hebben ze in de loop van de week maar geprobeerd om te draaien binnen de groep qua gedachte dat ze nu weer onderaan stonden. Ze zijn in ieder geval niet verder achterop geraakt ten opzichte van al die anderen en de graafschap is weer een beetje meer in de buurt gekomen. Dus er is weer een, een serieuze concurrent bij om op de laatste plaats te eindigen. Dat is het goede nieuws voor Excelsior. Verder goed nieuws voor hun dat Scheiman, de vaste linksback weer terug is van een schorsing. Een ander verhaal is dat Van Delen, de jonge man die daar vorige week stond, deze week helemaal niet bij de selectie zit. Hij komt van Feyenoord, is weer teruggekeerd naar de A1 van Feyenoord. En uh, helemaal niet meer bij de selectie waar die vorige week gewoon nog basisklant was. En bij Heracles de grote kracht van de, de ploeg uit Almelo is dat je gewoon weet welke elf er spelen als ze fit zijn. En dat is deze week niet anders dan normaal. Gewoon de elf vaste jongens staan allemaal uh, weer opgesteld. Ook al hebben ze verloren bij FC Groningen vorige week. Daar zullen ze niet zo heel erg uh, uh, ja, ja, van schrikken. Zeker niet omdat ze deze week dus inderdaad thuis spelen. Janga. Zou het vandaag wel weer eens moeten kunnen gaan doen. Dat zou goed zijn voor Excelsior. Scoorde bij zijn debuutwedstrijd voor de Rotterdammers vorige week tegen een NAC. En uh, Maatse staat natuurlijk sinds, uh, eind, of sinds midden december staat die, uh, in de basis bij Excelsior. En Van Steensel staat uh, mede door de komst van Janga weer gewoon centraal achterin. Ja, over uh, beide ploegen. Omdat ze zo weinig gewisseld hebben van plek is niet zo gek veel te vertellen. Herakles... Moet wel qua punten wat gaan halen om weer aan te sluiten bij de eerste negen. Dat zijn wel de plekken waar ze ongeveer willen staan. Dreigen daar een beetje af te haken door te veel slechtere of mindere resultaten de afgelopen weken. Maar ja, vandaag winnen van Excelsior. Wat je normaal gesproken gezien de ranglijst allemaal mag verwachten. Dan zouden ze wel weer eens een sprongetje kunnen gaan maken. Maar dat hangt ook af van NAC en ADO-ploegen die kort boven Heracles staan. We gaan beginnen kwart voor acht. Onder de leiding van de Belgische scheidsrechter Luc Wouters hier in het Polmanstadion I was like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 En dat is van Anthony Hamilton. 50.000 mensen worden er verwacht morgen bij het WK-veldrijden in Kokseide. Toch waren er voor, dus waren er voor Gio Lippens langs het parcours vandaag genoeg verhalen te maken. Over het Vlaamse onder onsje bij de profs. wind Nijs, Pauwels of toch Albert? Over de Nederlandse heerschappij van vandaag met wereldtitels voor junior Mathieu van der Poel en belofte Lars van der Haar. En over de bijna doodervaring van Bart Wellens, die de gemoederen behoorlijk heeft verhit. Was het nou een kwestie van doping of alleen maar een ontstoken gebitje? Ja, ja, ja. Daar zijn sommige kloof niet. Ik heb betrou betrouwen in Bart en ik kloof geloof niet dat zo dom te zien. En dan zeggen wij in Nederland, ach, hartstikke leuk allemaal daar bij de mannen. Maar Marianne Vos is de enige echte verdette. Ook waar, en is dit hier bij de beloften, bij de junioren? Is dit ook allemaal Holland die dat klok slaat? Waarom hou je allemaal schatten? Komt er geen naar de Kras? De Vlaamingen maken zich vooral druk om het gebied van Bart Wellens. Maar het gaat morgen toch maar om één ding. Marjane Vos wordt wereldkampioen. Ja, dat gunnen wij haar ook wel, want uh, heel vriendelijke dame. Christophe van der Goor, de collega van de VRT Radio. Het is wel een echte diva. Ik vond het zo uh, jammer, ik, vorig jaar in Kopenhagen, hoe ze dan uh, nipt verliest. En dan sta je daar achter de streep en, en dan zie je gewoon ook de pijn bij zo iemand. Er zoveel voor gedaan en dan... Zo'n klein verschil verlies, ja, daar kan je eigenlijk nauwelijks bij. Maar bij, ik denk 24 is het, nog zo jong. Maar het palmarès dat die dame al heeft, is, is ronduit indrukwekkend. als je zoveel talent hebt. En je kan het op de baan, en in het veld, en op de weg. Ja, respect. Echt wel een, een heel grote en grootse dame. Johan Lammerts, kun je zeggen dat Marianne Vos de absolute verdette is van de ploeg? Dat is zeker zo, maar ze is absoluut de verdette in het, uh, in het wielrennen in het algemeen, in het vrouwenwielrennen. Uh, de, zowel op de weg als uh, in het veld is ze gewoon een uh, ja, super En iedereen vraagt zich af, hoe is het met haar? Ah, het gaat uitstekend met haar. Ik heb de afgelopen dagen een paar keer uh, nou ja, eventjes met haar gesproken gedaan en gedaan. Uh, ze is heel ontspannen en leeft ze toe naar het kampioenschap. Je merkt aan haar niet dat het een WK is. Het is zo rustig allemaal. Nee, dat klopt. Uh, maar goed, ze heeft natuurlijk al heel wat meegemaakt in haar carrière. Ondanks, hè, ze is nog maar 24, maar ja, ze heeft al vier uh, wereldtitels in het veldrijden. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, kan er vijfde bij komen. Dan, volgens mij is ze dan absoluut record houden. John, jij bent te verzorgen. Een soigneur merkt heel vaak aan een renner of hij gespannen is of niet. Als hij op de tafel ligt. Merk jij daar bij Marianne iets van? Nou, valt wel mee. Maar ja, je hebt natuurlijk wel gesprekken die een ander niet voert... met iemand die op een massagetafel ligt. En Vos, die babbelt er rustig op los? Ja, die kan ook wel uh, gewoon uh, de ogen sluiten tijdens een massage. Maar die kan over koetsen en kalfjes praten. En, uh, en die... die waar je Elke merk is bij de start, en ze dan wel uh, afgesloten is, dan, uh, dan, ja, dan ziet ze niemand meer staan of zo. Dus uh, daar staan toch een veel andere vos dan dat soort saai stafel ligt. Dat verschil is wel heel duidelijk. Ik zou met Gerben de Knecht kunnen praten over het contract dat niet verlengd wordt bij Rabobank. Maar Gerben, iedereen wil weten, hoe is het met Marianne Vos? Volgens mij wel goed. Ik uh, ben toevallig gisteren met haar van uh, het parcours uh, hier naar het hotel gefietst. dat is 20 kilometer. En, uh, ja, volgens mij is het goed in orde. Ik denk wel uh, dat ik dat zie kan zien. Er wordt heel veel geschreven en gezegd over die fysieke kracht van haar. Ongelooflijk wattage in de benen. Maar het is ook vooral de mentale kracht, lijkt het wel. Ja, ik sprak daar gisteren toevallig een beetje met haar over. Ik vroeger, vroeger had ze nog niet dat vermogen. Vroeger spreek ik over twee jaar terug. Maar toen, toen won ze vaak op karakter. Hè? Dan uh, hingen ze eraan bij Anka Koep van Nagel of uh, bij Katie Compton. <coughs> en dan won ze in de sprint. Dat was vaak niet de, de mooiste manier om te winnen. Maar natuurlijk absoluut niet verboden. En nu is ze echt, heeft ze echt een paar stappen gezet. Ze kan uh, die vrouwen haar uh, wil opleggen en uh, echt domineren. We kunnen aan Daphne van der Brand natuurlijk vragen hoe het voelt om de wereldbeker te winnen. Maar Daphne, eigenlijk wil iedereen weten hoe het met Marianne Vos is. Uh, ja, misschien iedereen wel. Maar uh, ja, dat zullen we morgen zien uh, hoe het met Marianne gaat en hoe het met mij gaat. Maar bij uh, mij gaat het goed. En volgens mij uh, aan de look van Marianne te zien gaat het ook goed. Ze komt net aanlopen, dus het uh, ziet er ontspannen uit. Hoe is Vos te kloppen hier? Uh, ja, je moet sowieso altijd naar jezelf kijken. Je moet gewoon zelf goed in orde zijn. En ja, wanneer ik morgen gewoon goed ben, uh, ja, is iedereen gewoon. Om te kloppen denk we ik. We het is het belangrijkste ja, hoe ik mezelf voel. En, ja, je kunt van tevoren eigenlijk niks bedenken hoe het uh, moet gaan lopen. Want ja, een WK is sowieso wel een hele rare wedstrijd. Ja, het loopt nooit zoals je eigenlijk wilt. En het uh, ja, is ook gewoon, ja, je moet ook een beetje geluk hebben in het stand. Moet je één keer lopen en de ander kan fietsen. Ja, dan moet je alweer een gaatje dichtrijden. Dus ja, je moet wel van hele goede huizen komen, wil je hier uh, morgen ook uh, die titel kunnen pakken. Dan maar de hamvraag: hoe is het met Marianne Vos? Heel goed. Ja, het, uh, Ik ben er klaar voor. Wat is klaar voor een WK, anders dan anders? Nee, nee. De laatste weken gaat het gewoon heel goed. En ik heb, ik heb nog steeds hetzelfde goede gevoel. En dan mag gewoon de wedstrijd komen. En natuurlijk is het wel een WK, maar het blijft natuurlijk gewoon, de wedstrijd moet gereden worden. Je doet er heel nuchter over, hè? dat is ook je kracht. Aan de andere kant, je leest ook de kranten, je kijkt ook naar tv. Het lijkt wel alsof je langzamerhand op een voetstuk staat. Nou ja, op een voetstuk weet ik niet, maar... Ja, maar iedereen wil weten, hoe komt het? Waar komt het vandaan? Wat voor kracht is dit? Nou, ik heb dit seizoen uh, eerst al op de weg... Een grote stap gemaakt, en nou ja, dan hoop je natuurlijk dat dat in het veld ook vertaalt naar de resultaten. Nou, en dat is eigenlijk, uh, wonderwel echt goed gegaan, natuurlijk. 15 overwinningen op rij is voor mij, uh, ja, is, nou ja, dat is gewoon echt bijzonder. Maar ja, dan het WK is toch weer uh, gewoon een andere wedstrijd, en uh, aan de start zijn we weer gelijk. En dat zei Marianne Vos, dat was de laatste in deze bijdrage van Gio Lippens over het WK veldrijden in Kokzijde Morgen in België. Er wordt gevoetbald in Almelo, Heracles, Excelsior, Frank Wieluit. Daar staan we op het punt om af te trappen. Daar staat Excelsior met twee man bij de middenstip. In het FC Twente Rood. Ik weet niet of dat in Almelo de kat op het spekbinden is. Maar je moet daar wel een beetje mee uitkijken. Want dat ligt hier gevoelig. En Misschien dat Heracles daardoor wel een extra kickstarter kan krijgen. In instantie maar eens de diepe bal van, Herakles, of van Excelsior volgen. En uh, die wordt onmiddellijk achterin weggewerkt overigens bij uh, Heracles. Maar uh, echt tijd om op te bouwen krijgt Duarte daar niet. Die uh, wordt onmiddellijk door twee man op de huid gezeten. Dus is die bal nog altijd rond de middencirkel aan de linkerkant. Waar uh, drie spelers van Excelsior uh, proberen het Armenteros lastig te maken. Maar uh, daar komt de zweet uitermate goed uit. En dus kan uh, Heracles even helemaal terug naar Pasveren om eens rustig te gaan opbouwen. Herakles dat nu weet, in ieder geval de spelers van Herakles dat ze voorlopig te maken krijgen met de trainer die er nu ook zit. Het contract van Peter Bos liep af aan het einde van dit seizoen. Maar is inmiddels verlengd tot 2014 en medio 2014 hoor je dan te zeggen. Natuurlijk aan het einde van dat seizoen loopt het dan weer af. En aan de andere kant bij Excelsior zijn vriend, natuurlijk John Lammers, de heren kennen elkaar al... Nou ja, een jaar of 25, 30 zijn boezemvrienden van elkaar. Maar vanavond even niet. Vanavond hebben ze eventjes een hekel aan elkaar. Omdat het tegenstanders zijn. Heracles valt aan over de linkerkant van het veld en mag zo een ingooi gaan nemen. Dat zal Looms gaan doen. Lang geblesseerd geweest in de eerste seizoen zelf. Maar nu er al een tijdje weer bij en dus sta je gewoon ook weer in de basis. Want hij is een van de vaste krachten. Zijn ingooi wordt vervolgens door Excelsior's speler De Graaf opnieuw... Over de zijlijn gewerkt. En dus kan hij opnieuw gaan ingooien. Maar daar komt Heracles niet goed uit. Alberg neemt over voor Excelsior. en natuurlijk gelijk de diepe bal. Want Heracles speelt op eigen veld ver naar voren toe. Maar de ruimte voor de diepe bal is er niet voor Janga om op te vangen. En dus kan Heracles overnemen. Met Plet even uitgeweken naar de linkerkant. Speelt terug naar Breukers. Breukers even helemaal terug richting pasveer En zo is het dus even kijken of Excelsior datgene doet... wat Heracles verwacht als zij aan de bal zijn, terugtrekken... en weinig ruimte weggeven. Ervoor zorgen dat het Heracles het voetballen zo moeilijk mogelijk maakt. Voetballen, dat kunnen ze namelijk bij Heracles wel doelpunten maken. Dat is een ander verhaal, hoewel Pletter in zijn eentje al wel een stuk of negen in heeft liggen. Dus Excelsior is gewaarschuwd na ruim twee minuten voetballen in Almelo. 0-0, nog de stand hier. Nou, de graafschap begon iets later. Al leuke dingen gezien, Richard. In kopbal, zojuist van de Oostenrijker Lasnik in de tweede minuut. Nak dat stormachtig is begonnen aan deze wedstrijd in het eigen stadion. Natuurlijk een volle bak in het radverlegstadion. Met ongeveer 15.000 mensen. En de Graafschap zet nu druk op Jelle ten Rola. De doelman die vervolgens met een lange peer de bal weer brengt bij Bayram. Vanavond weer in de basis. Die gaat er vandoor aan de linkerkant in. Nu wel met Wormgoor. Komt hij daar langs? Ja, want Wormgoor glijdt uit. En dan is het toch een overtreding. Geconstateerd door Bayram. Die daar Wormgoor dan een duwtje heeft gegeven. Zegt Paul van Boekel En dus geluk voor de Graafschap. Want ik zag er niet zo heel erg veel in. Bayram erg snel. En dan inderdaad nu ik het terugzie in de herhaling. Nee, is het vooral eigenlijk Wormgoer die daar met een uitgestoken arm bij Ram tegen de grond werkt. En dus had de scheidsrechter hier wat mij betreft in elk geval niet hoeven te fluiten. De Graafschap heeft nu het balbezit achterin met Jan-Paul Sijs. Veel ervaring de afgelopen weken. Terug in het elftal van Andries Ulderink. Met Rozen, met Meijer, die vorige week geschorst waren. En ook met Nalban Toglu en Sijs, die lange tijd geblesseerd waren, maar vorige week hun rentree maakten. En ik denk dat dat voor de ploeg uit Doetinchem toch wel belangrijk is. Dat er achterin, met name achterin, weer wat routine staat. Nalban Toglu, de bal naar Rozenmeijer uh, dan in duel met. Uh... Gillissen op het middenveld. Poepon geeft de bal dan aan De Leeuw. Maar daar zit dan Nak weer tussen. Omdat die bal niet nauwkeurig is. Maar ook Nak speelt het vervolgens slecht uit. Nu is het de thuisploeg weer achterin. Dat rond speelt via Gillissen naar Koenders. Poupon jaagt wel. Maar zet niet al te veel druk. En Koenders kan dan meters maken. Gaat de middenlijn over. Paast de bal naar de linkerkant. Daar staat Gorten. De linksback. In duel met Badibanga. Overgekomen van Anderlecht. Gehuurd. Maar Nak houdt balbezit. Niet gevaarlijk. Want de bal ligt in de middencirkel bij Koenders. Die over... Lopen nu helemaal naar de andere kant. Nak dat uh, redelijke veldspel laat zien in de eerste minuten. En nu uh, op de helft van uh, de Graafschap is beland met Gillissen. Goeie uh, bal richting Leurling. Dat was tenminste de bedoeling. Maar uh, via Wormgoel gaat de bal dan naar de winter. De doelman van de Graafschap. Die geeft hem vervolgens weer een lange peer. Vier minuten hebben we gespeeld hier in Breda. Misschien dit nog aardig een actie van Leurling. Gaat het strafschopgebied binnen. Wordt dan uh, via Frenkel gaat de bal. Nee, het is een uh, doeltrap voor de Thuis. Er ploeg niet zo heel veel aan de hand. 4,5 minuten dus onderweg 0 tegen 0. VV stond al binnen een kwartier met 2-0 voor tegen SC Utrecht. Maar daarna gebeurde er eigenlijk weinig meer geen kok. Nou, daar heb je wel gelijk in, omdat uh, Utrecht gewoon uh, te weinig tegenstand uh, kan bieden. En Heerenveen is nu ook alweer in de aanval. heeft één hoekskop alweer afgedwongen in die tweede helft. En het is nu uh, Narsen die binnen door probeert te komen bij uh, Duplan. Korte combinatie met Juditsch, maar dan uh, kan Elb niet bij de bal. En het gebeurt allemaal in dit geval door uh, het goed ingrijpen van Van der Madel. De rechter verdediger van Utrecht. En mag Heerenveen in de tweede helft de tweede hoekskop alweer nemen. Ja, die Moesie is binnen de lijnen gekomen voor een middenvelder, Voor Lidipali. Dat is een van die kleine middenvelders. Heel licht middenveld heeft Utrecht. Niet groter dan 1,50. Nou zegt Linkederen nog niet zoveel over je voetbal kunnen. Denk maar aan Barcelona. Maar bij Utrecht kunnen ze toch ietsje minder voetballen. En af en toe denk ik aan degradatievoetbal. De Hoekschool wordt genomen. Komt voor de goal. Kan misschien nog ingeschoten worden. Nee, het is in dit geval Bulthuis die die bal uitverdedigt. Maar kan Gent kan er niet bij. Dan wordt de bal alweer ingezet door Breuer. Bal een beetje in de linker verdedigingszone van Utrecht. Utrecht en schop bal nog eens een keertje over de lijn. Het is zeer poverarmoedig voetbal. Het is natuurlijk ook een jong elftal, onervaren elftal. Niet al te veel fysieke kracht hebben ze. En veel te veel spelers zijn vertrokken bij Utrecht. U kent ze allemaal. Stroopman, Mertens, uh, Silberbauer. Vorm is naar Engeland uh, vertrokken. Van Volswinkel uh, sportvoetbal in Portugal. En dat heeft uh, Utrecht niet kunnen opvangen. En Utrecht moet oppassen dat er geen echt declaratievoetbal moet spelen. Judith ziet iets nu en Judith probeert er langs te komen. Was er geen hensbal? Nee, het was geen hensbal. Kali kan die bal veroverspeelden in de voeten van de Moezie. En dan mag je toch een beetje verwachten met de Moesie in de ploeg dat Utrecht wat meer de lange bal gaat hanteren. Duplan nu aan de rechterkant van het veld richting Het breuwen proberen hem vast te zetten. Maar dan kan Duplan de bal toch even terugspelen op Kali. Maar dat wordt ook goed terugverleden door Jurits. En zo heeft Heerenveen de bal alweer veroverd. Er zit wel meer tempo in de wedstrijd. Maar of dat ook Doepen oplevert, dan moet ik allemaal nog een beetje betwijfelen. Narsing mag je nog even de kant van Narsing meenemen. Dan gaat het 16 meter gebied binnen. Dan komt de voorzet. En die voorzet misverstand. Misverstand tussen Bulthuis en zijn doelman Fernandes. Want het is Bulthuis die de bal gewoon wegtikt voor de handen van Fernandes. En dan komt er weer een hoekschop van Heerenveen. Nou, ik meld het wel als het 3-0 wordt. Maar we hebben al 49 minuten gevoetbald. 2-0 voor Heerenveen. Het is de Graafschap dat in Breda op een 1-0 voorsprong is gekomen. En het doelpunt is van Michael de Leeuw. Een uitstekende voorzet vanaf de linkerkant van de Servier. Schrekkovic bij de tweede paal in de buurt. En dan wint de Leeuw de aanvallende middenvelder van de Graafschap. Het duel van Gillissen. En zo leidt de Graafschap dus best wel verrassend in Breda met 1-0 tegen NAC. What would it look like, and would you want to see? If. Jonas Osborne met One of Us. We gaan even naar Richard van der Maarden bij Nakte Graafschap. Een onverwachte goal. Ja, de eerste kans voor de Graafschap en uh, direct raak. Andrie Zulderink, de trainer van uh, de Graafschap, die uh, klaagde over het feit dat de voorzetten vorige week tegen Heerenveen niet aankwamen. Nu misschien 2-0. De bal wordt van richting veranderd. Badibanga, maar het loopt goed af voor Nak. Ten Rouwelaar uh, heeft er aardig het uh, oog in. Bal had ook niet al te veel kracht. Maar de voorzetten van de zijkanten kwamen vorige week uh, niet aan bij de Graafschap. En nu de eerste... De beste voorzet vanaf de linkerkant van Schrekkovic. Die vorige week zeer, zeer, zeer matig speelde. Komt op het hoofd van Michael de Leo Die komt goed naar de grond. En zo leidt de Graafschap inderdaad verrassend hier in Breda met 1-0. Maar wel een tegenvaller voor de ploeg uit Doetinchem. Want Purl Frenkel die heeft het veld na een minuut of negen al noodgedwongen moeten verlaten. In duel met Leurling raakte de linksback van de Graafschap geblesseerd. Met een hamstringblessure En hij er nu dus af zijn vervanger is. Ted van der Pavert. 0-1 voor de Graafschap. 0-0 bij Heracles Excelsior na een minuut of 10. En Herenveen FC Utrecht. We gaan even snel terug naar Richard. Ik zal het kort houden. Anthony Leurling maakt 1-1. En dus staan beide ploegen hier weer op gelijke hoogte in Breda. Leurling. Ja, dan gaan we toch naar het NOS Journaal van 8 uur. Tot zo, na het nieuws. NOS we hebben hem gevonden. Na maanden zoeken heeft vroege vogels hem te pakken. De eerste Nederlandse tuinman die... Nee, hij mag het zelf zeggen. Ik ben Ruud van Donkelaar, midden tussen de molshopen. Tuinadviseur van Donkelaar houdt van mollen en molshopen. Echt waar, en hij geeft een super tip. Verder hoort u twee kezen over de huismus. Nederland Mooi. De start van een zonneactie en de bliksem splijt de grauwe lucht. Zangeres Frederiksbicht. Net weer galoze draad. Morgenochtend tussen 8 en 10. Radio 1. Vroeger. Volgens het nieuws van alle kanten. Gisteren kreeg mijn maat auto pech. Dus wij met z'n allen duwen